Poedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee broers uit Almelo hebben de maximale straffen voor minderjarigen gekregen: 2 en 1 jaar cel en jeugdtbs. Volgens de kinderrechter hebben ze samen Lotte van 14 om het leven gebracht. Haar lichaam werd in januari gevonden in een sloot bij een industrieterrein in Omelo. Volgens de rechter wurgden de broers van 15 en 17 het meisje... en verstopten ze het lichaam onder een berg riet. Er ontstond ruzie nadat de broers allebei een relatie hadden gehad met het meisje. De vader van de jongens is nog verdachte in de zaak. Veel bermen langs de weg zijn niet veilig. Bijna 40% staat vol met bomen, struiken of andere dingen. Een verkeersstichting legt bij het AD uit dat een lege... Berm belangrijk is. Nou, het liefste wil je dat een veilige berm langs een autosnelweg dat die 13 meter diep is. Dus mocht je onverhoopt van de weg afraken, dat je daar veilig tot stilstand kan komen. Een kwart van de dodelijke ongelukken in ons land gaat mis in de berm. De Omicron-variant is de meest voorkomende coronavariant in Amsterdam. Volgens de GGD is het aandeel Omicron-besmettingen in negen dagen tijd gestegen van 4 naar 59 procent. Dat hoeft trouwens helemaal niet zo slecht nieuws te zijn. Volgens Britse onderzoekers worden mensen minder vaak heel ziek van omikron. En in Overijssel hebben ze al een tijdje een tekort aan buschauffeurs, maar daar is nu de oplossing voor gevonden. Ze leiden statushouders op en geven ze een baan. De uit Syrië gevluchte Ibrahim rijdt nu rondjes in de bus en is zoals hij zelf zegt, erg blij. Ik, ik, ik word heel blij als ik heb een mensen mee geholpen. Ik word heel blij, moet ik zo zeggen. Goede keus gemaakt om buschauffeur te worden. Ja, ja, ja, ja. Ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Hij rijdt nu met een buddy en leert naast de verkeersregels ook meteen de Nederlandse taal. Het weer. In het Noordoosten kan het nog eventjes glad zijn. In de loop van de middag loopt de temperatuur op en dan zijn overal de ijzelproblemen voorbij. Het wordt 1 tot 7 graden. Morgen is het grijs en een graad of 8. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Watergaansmeer richting de Nieuwe Meer bij de Koentunnel staat 3 km file. En 230 Maarse Utrecht bij Utrecht Overvecht 2 km file. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu jouw keuze ZFM. Ja, je luistert naar natuurlijk nog steeds naar de ZFM 2021 eindejaarsuitzending. Goed dat je terug bent. ...Christmas Getaway hier op ZFM voor Bij de ZFM 2021 eindejaarsuitzending waar je nog steeds naar luistert. En Lucie, je hebt enorm genoten natuurlijk van de Formule 1 afgelopen uh, seizoen. Maar ja. er was nog een ander groot evenement dat uh, terug naar Nederland kwam. En dat was in mei. Namelijk was, uh, in, uh, ja, ik weet waar je over te, Ik weet dit keer waar je het over dus, hebt. Dus dan moeten we eigenlijk even zeggen... ...Good evening uh, Europe nee, en uh, ja. bonsoir L'Europe op. En goedenavond uh, Nederland. Dat zeiden de vier presentatoren, Chantal Jans Jan Smit, uh, Edcilia en, Romley Edcilia en ze, en Romley. ze waren, waren met z'n vieren, toch? Oh ja, uh, nee. Nikki Tutorials was er ook nog bij. Oh, die had, ja, ja, dat, ja, was ja. de sidekick, uh, die schitterde er ook op het uh, podium. Ben je eigenlijk een beetje fan van het song Festival? Nou, niet echt. ben <laughs> net wel, maar nu niet meer. Nu niet meer, ja. <laughs> aan het begin van de uitzending vroeg ik ben je een beetje fan van het, uh, ja, van het nee. gaat wel, toch? Ja, nee, ik ben niet... Beetje echt, stijf, uh, uh, je vindt je een beetje uh, stijf vinden misschien. Ik vind het een beetje hetzelfde uh, misschien. Ja. Nu heeft dan toevallig een groep gewonnen... waar ik van gedacht had dat ze het nooit zou winnen. Ja. Dus, uh, maar ja... Uh, ze hebben het gewonnen en... Uh, ja, ja, want welke groep was dat? Je hebt het verteld, maar ik weet het dus niet meer. Ja, het, het is al echt drie keer... Het is zo leuk hè, om mij dingen te vragen die ik gewoon niet weet. Oké, okay, nou, ik het, ga was, het opzoeken. Was, het, het, ja, we zoeken het op. Nee, uh, de, de, de, even zonder... Uh, de grappen Want zijn vind, voorbij. Die muziek vond ik gewoon niks. Dus. Was, ik vergeet was, dat gewoon ook. Het was een uh, mannen met het nummer Zitty Ebueni. En ze won ook uh, tevens een prijs voor de mooiste lyrics. En dat is ook een van de redenen dat uiteindelijk gewoon het hele nummer heeft gewonnen. Het was natuurlijk wel in het Italiaans. En sowieso is er altijd een vaste groep mensen die op dat soort uh, muziek stemt. Hè, tijdens ja. het Songfestival. Altijd zo'n vaste uh, groep mensen. Ook bijvoorbeeld uh, Finland heeft ook altijd zo'n uh, heftige band. Of IJsland bijvoorbeeld. Die komt ook al eens met uh, originele muziek. Die dit jaar dan wel weer een ander soort stijl aansloeg. IJsland dan. Uh, de, maar inderdaad zo'n vaste groep stemmers die hem uh, uh, de, de, de, die veel bezorgde uh, bij het Eurofestie Songfestival. Ik vind het altijd zo'n krampachtig gedoe. Krampachtig. Ja, de, de, zo komt het over. De, maar dan, van, dan heb je de Nederlandse kramp, versie niet gezien. Krampachtig ik. muziek maken. maar zo, Dit moeten we doen, want dan, daar zit alles in wat de jury leuk vindt. En oh, het, het is een beetje binnen de lijntjes. Ja, de, de, nee, het is niet spontaan. Nee, oké. Okay. nou wat, wat we in ieder geval wel kunnen zeggen is dat het evenement... Uh, dat je meteen kon zien dat het uh, vanuit Nederland kwam. Want het was wel een uh, spektakel om te zien hoe Rotterdam helemaal uh, opleefde. Ook het gebouw ja, zelf. Dat, dat dan weer wel. En de uitzending natuurlijk. En, en de talkshows het... eromheen. en uh, dat, dat was eigenlijk wel het leuke. Talkshows zijn we een beetje moe van geworden, natuurlijk, afgelopen jaar. Ook uh, jij, Lucie. Het ja, gaat uh, allemaal over hetzelfde. De, de, dat er dan uh, rond zo'n evenement zo'n hele week uh, wordt gebouwd, is dan natuurlijk wel weer een groot feestje. Ja, maar daar hebben ze geen prijs voor gewonnen, toch? Waarvoor? Voor de entourage eromheen van het festival. Nee, het, daar, oh, nee, het heeft gewoon heel veel geld gekost. Ja, daarom. <laughs> dat, ja. Is <laughs> dat is de prijs. Dat is de prijs die wij moesten betalen ja, dan ja, weer. Ja, ja. Um, Dus de City Eboueni wonnen dus van Moneskin. En uh, laten we daar eigenlijk gewoon maar uh, naar gaan luisteren. Een uh, pittig nummer, maar uh, steeds mooier. En ook de nummers die ze daarna uitbracht in 2021. Daar ben ik stiekem wel een beetje fan van geworden. Dat was dan weer Engels. Maar goed. Oh, ja. Doe even mijn koptelefoon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 Moly prendo a calci sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se sto sempre fuori ma...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 Even bijkomen, Lucie. Ja, ja. Nou, echt wel een beetje, want het is echt wel. Uh, hè? Dus, Herri, de, de, de, de. Ik vind het echt een heerlijke muziek. Ja, maar jij hebt het 25 keer gehoord. Want <laughs> wat jij net vertelde dat je het voor de eerste keer onder vond, onterecht dat ze wonnen. Maar nu heb je het 25 keer gehoord, nu vind je het leuk. Ja, oké, okay, dus, dat is ook wel een beetje ik zo, omdat ik ook een andere nummers. sta. geen Maar dat is net ja. zo. <laughs> ja, ik zie er niet echt uh, mannen-skinny uit. hè? Dat is, je, je, nee. Je, nee, Nee, nee, nee. Ik zal me niet zeggen wat uh, Mirko zei. Ik uh, heb dat niet gehoord. Nee. Dus uh, laten we dat vooral ook uh, uit de eten houden. Ja, ja. Ja. Uh, Lucie, uh, het favoriete moment van ons beiden van deze uitzending is aangebroken. Namelijk uh, het recept. En uh, wel nu het eindejaarsrecept. Want het is uh, de eindejaarsuitzending. En uh, je hebt iets gevonden, denk ik. Ja, ik heb een heel leuk recept. En dat is eigenlijk bedoeld, denk ik, zelf meer voor de kerstavond: dat je gezellig samen zit. Ja, er is niks anders. En want uh, laten we wel zijn, kerstavond mag je dan nog zelf doen. Maar eerst en tweede kerstdag ga je gewoon in de lokale horeca Zandvoort een diner bestellen. Ga je afhalen of je laat het brengen als die mogelijkheid er is. En dan eet je het thuis op. Maar met kerstavond, dan mag je nog een lekker gezellig wat koken. En dan maken we gezellig een kaas fondue. Hartstikke goed. Maar iedereen kent natuurlijk wel gewoon de klassieke kaas fondue, Maar hoe maak je dat ook alweer? Met kaas. Nee, nee, nee, nee, nee. We hebben een recept, dus dat is met ja, nou, maten ik. Ik en ga zo. Oké, okay, nou ga je Ik ga het je vertellen. Je neemt, het is voor vier personen. Je begint met 500 gram Zwitserse gruyèrekaas. Heel goed uitgesproken. Goed, toch? Hm. En dan uh, daarna heb je ook nog 300 gram Emmentaler, een teentje knoflook. 250 milliliter droge witte wijn. Een eetlepel citroensap. Eén eetlepel maïzena. Ja, en twee eetlepels... Voor de bindingen. hè? Keers, ja. En één mespuntje gedroogde nootmuskaat. Je raspt de dus twee soorten kaas. Halveert de knoflook en wrijft de kaas van die pan ermee in. Schenk de wijn in de pan. Verhit het op. Middelhoog vuur, voeg de kaas en het citroensap toe en laat al roerend rustig smelten. Meng de mayonaise met kers, voeg al roerend toe aan de kaas van u, roer tot een samenhangend geheel en breng op smaak met nootmuskaat en peper. En wat dus ook de meeste mensen doen, het met groenten. Ja. Oh, en stokbrood, hartstikke lekker, dippen. Maar je, kan, je kunt het ook met vlees. Ja, wat, wat, wat doe je er nou eigenlijk in? Want ik, ik, ik stop al een beetje bij stokbrood en dan stop ik met nadenken. Maar wat kan je er allemaal in doen? Ik dacht dat jij wel kon nadenken. Nou, je, je kan het doen met die stuk. Je kan het doen met kip, uh, kippenspiesjes. Je kan gehaktballetjes, uh, mini-hamburgertjes, ja. uh, speklapjes Lekker. Worsjes en. Wat, worst uit blik dan, of niet? Van nu, Ja. Ik zeg het nog maar een keer gewoon gezellig. Je kan ook vleeswaren gebruiken. En dan doe je bergham, salami, servelaat, kipfilet, ontbijtspek, rosbief, rookvlees, chorizo en droge worst. Nou, dat wordt een volle kaaspompier. Dus je droge kan brood. er van Klinkt het goed of klinkt het niet ja, goed? Ja, Mirko is ook al inmiddels eventjes kort aangeschoven. Want die heeft namelijk een tip yeah. voor ja. je nu. Ah, ik, ik heb wel eens dat ik nu maak en dat het helemaal hard wordt. Dus Op een gegeven moment uh, Gaat het bedoel bedoelen. Ja, dan je. gaat het klonten. En ja. op een gegeven moment ben ik achtergekomen hoe je dat dan kan verhelpen. Dan moet je een beetje natriumcitraat er doorheen doen. Dat klinkt heel een chemisch. Dat klinkt heel chemisch, maar dat is gewoon van, van uh, limoen en citroenen gemaakt, zeg maar. En uh, als je echt een heel klein beetje in doet. Echt, echt een paar korreltjes, dan is het gewoon en dan blijft het lekker zacht. En, en uh, zacht. dan is het gewoon goed. Ja. Nou, dat is een hartstikke goede tip. Ja? ja. ja. ja. ja. Uh, ja. ja. Uh, goed. Het recept is trouwens terug te vinden. Wat ik uh, net uh, allemaal heb uh, uitgevonden. Ja, waar op, uh, staat het in? Versekaasvandu.nl. Nou, hoe makkelijker ja, kan het, het zijn? Ja, uh, niet. Je print Ongelooflijk het uit is en, dat, en je gaat aan de gang. En ja, precies. En als we het dan een beetje hebben over... de dat een supergezellige kerstavond. Ja. Met uh, op de televisie uh, All You Need Is Love. Of dat haardvuur van SBS. Ja, Oh, dat is de ook. eerste kerstdag is dat, hè? Ja. Kan ook, maar je hebt ook nog een speciale uitzending met uh, de Mask Singer. Dat oh, ja. mijn favoriete panellid, uh, hoe heet ze? Opera-zangeres, ik vind haar zo leuk. Mask Singer? Ja, ze is daar in plaats van uh, Buddy Vedder. Oh nee, dat, dat, dat heb ik dan nog niet gezien. Hoe want heet ik, ze nou? De juiste, ik, geen flauw idee, maar is, de oversmaak. Jij weet ook niet alles. Oh nee, inderdaad. Ja, als, we, als we mij een quiz voorleggen. Uh, <laughs> nee, ja. jij hebt ook nog, uh, om een beetje in diezelfde uh, smaak te blijven, een opmerkelijk nieuwtje uit Japan. Want uh, wat hebben ze daar nou weer bedacht? Een professor uh, die uh, heeft gezegd: een avondje voor de buis zal nooit meer hetzelfde zijn. Hij heeft namelijk het likbaar tv-scherm ontwikkeld. Uh, dat in staat is smaaksensaties te imiteren. En wat ga je dan doen? Het apparaat dat de naam taste de TV, proef de televisie, gekregen heeft... gebruikt een carousel van tien smaakpatronen... Ja. die in combinatie met elkaar de smaak en geur van een bepaalde voedsel kunnen creëren. Die worden op een hygiënische folie gespoten... die over een plat tv-scherm is gerold, zodat de tv-kijker daarna het scherm kan aflikken. Oké. Okay. Nou, ik vind het... Ik vind het... Um, bijzonder. Ja. Maar goed. De uh, professor uh, heet Hoemai. Hoemai. Oké. Okay. Mia Shishita. Dus de reclame er nu nog vervelender, zeg maar... Dat, zeg je? dat als je reclame kijkt, dat je de geur van cola ook nog ruikt. Zeg ja, inderdaad. maar dan, dan moet je, alleen... je wel, geloof ik, eerst in China dat flesje gaan bestellen of zo. Want ik, ik Ja, jongen, ge ja ik... geen idee eigenlijk. En het lijkt me inderdaad heel interessant voor programma's als Heel Honderd Bak... maar voor Boershoek Vrouw of zo lijkt me wat minder geschikt, zo'n ja, Lik-TV. het... Uh... Ik, uh, heel gek is dat. dit is een uh, we gaan het verder we zoeken het verder op. Ja, we, zoek, we, we gaan zoeken we het verder op. we kijken er zeker naar uit. we kijken ernaar uit voor de 2022. Volgend jaar met uh, eindejaarsuitzending. Ja, komen zeker, we erop terug. Zeker, zeker de Likt TV dus uit ja. Japan. Ja. Wil jij je mede Zandvoort dus ook een hart onder de riem steken deze kerst? Bel dan naar de studio 023 573 0393. 023 573 0393. En bel naar de studio van ZFM Zandvoort. Snow on the ground loving the air the slave a ring. Just what it's all about The fire is warm The angels are singing And I don't miss a single thing Don't wanna put an end to our question But as long as you're with me It's always the time of the year You make every day feel like it's Christmas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 Central Park is covered in white This could be heaven And I don't want this A single thing Don't want to put to all this shit But as long as you're with me It's always the time of the year yeah. hey. You make everything feel like It's Christmas, like it's Christmas. And I don't wanna to stop Feeling like Stay on the wish list right the top. I can't deny what I'm feeling inside Like it's Christmas, never wanna stop feeling like the first thing on your wish list. I can't deny, I can't deny what I'm feeling inside. Nothing compares to think about the way you bring me to You make every day feel like it's Christmas. Every day that I'm with you. Manifestations, my heart keep beating. You better believe you make every day feel like it's Christmas. Every day that I'm with you. Oh, oh, oh, oh, oh. Every day that I'm with you. Every day that I'm with you, like it's Christmas van de Jonas Brothers natuurlijk hier op ZFM Zondvoort bij de ZFM 2021 eindejaarsuitzending. En we zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste gedeelte van de uitzending, Lucy. Ja, wat is het hard gegaan, hè, weer. Ja, ja net zoals het uh, 2021 zelf natuurlijk. Ja. Waar kijk jij eigenlijk naar uit? Ik kijk uit uh, ten eerste naar de zomer, laat ik dat voorstellen. Ik vind het heerlijk, warm weer, hmm. naar de Grand Prix... En maar Daar moeten we nog even op wachten. Ja, nou dat duurt niet zo gek lang meer hoor. Het is uh, over tien maanden al. En dat uh, alles ja. maar weer uh, ge ja. gewoon mag worden. En dat in godsnaam nou eindelijk die corona is een keertje. Denk je? Denk verdwijnt. je dat 2022 het jaar wordt? Ik hoop het zo. Dat is uh, dat, uh, waar dat... ik persoonlijk naar uitkijk. Dat dat, soort, uh, dat dat verdwijnt en dat alles weer normaal wordt. En dat we dan weer gewoon lekker gezellig ons leven kunnen oppakken zoals we het gewend zijn. Ja, ja, ja. inderdaad. Die evenementen waar je naar uitkijkt. Is er nog iets anders uh, dat je de luisteraars zou willen meegeven... voor komende kerst? Ja, uh, hele fijne en gezellige kerstdagen. En uh, maak er iets moois van. Vergeet de uh, Zandvoortsel Horrika niet. Ik benoem het nog maar een keer. Je wordt gesponsord door hen, hè, denk ik. Uh, nee hoor, ik krijg <laughs> er helemaal niets voor. En, maar ik, ik gun het ze zo. Ik vind het gewoon zo sneu. Al die winkels... Winkeliers ook, uh, horecabedrijven die eigenlijk nu een top uh, tijd moeten ingaan. Die ja, ze mogen, gewoon... de, de winkels mogen ook niet bezorgen, hè? de Bruna en zo, dat mag allemaal niet. Nee, nee, nee maar wel, uh, sommige winkels hebben wel klik en collect. Dan kan je bellen, je kan het bestellen of je kan via internet bestellen en dan kan je het ophalen. Okay. ik krijg daar weer een tijd voor, maar goed, uh, dat draait allemaal toch wel een beetje door, maar de horeca is gewoon dicht en het enige wat ze kunnen doen is dan met de kerst uh, bestellingen ja. afhalen, ophalen. Sommige horecabedrijven doen dat en uh, ja, dat, ik hoop dat uh, dat dat dan ook inderdaad uh, massaal gaat gebeuren. Ja, hoe, hoe heb jij eigenlijk de kerstplanning uh, in je hoofd? Wat ga jij doen? Ik blijf ook lekker gezellig met de familie uh, bij de. Bij de kerstboom. Bij de kerstboom en wat jij net zei... op televisie bij de open haard. Oh ja, bij SBS uh, inderdaad. Okay. Vier uur lang het haardvuur uh, van SBS... in plaats van Home Alone. Oh, dat nou, is een, even een hele goede. He? Ja. <laughs> Want Home Alone, dat heb ik nou... geloof ik wel een paar keer gezien. Een paar keer maar, oké. Okay. Ja, dan ben je nog een van de weinigen. Uh, we gaan uh, over naar muziek. Heel erg bedankt, Lucie, dat je ook weer ja. meedeed de afgelopen 2,5 uur in deze eindejaarsuitzending. Uh, ja, en 2021. Betreft, uh, ben ik er... Uh, Dinsdag weer met uh, Jan. Ja, dan ben je er weer met Jan. Ook uh, dan een beetje de afterparty van uh, kerst, yeah. als we het zo uh, mogen noemen. Yeah. En uh, de, helemaal goed. Uh, Lucie, fijne kerst ik ook gewenst. Ik wens gewenkt. jullie een hele fijne middag. En ook hele fijne dagen. Jij ook fijne kerst. Ja, mooi. Ja, en ik, uh, ik zie je snel weer. Ja, we, we hopen wat meer uitzendingen te kunnen maken. Samen ja. ook weer in 2021. Want dat was uh, altijd erg leuk. Ja. Dus 2022 moet ik zeggen trouwens. Nou goed, we gaan ja. snel over ja, naar muziek, want dan kunnen we niks meer fout zeggen. Ja. Uh, Rod uh, Stewart met Zilo Green, uh, Merry Christmas Baby. Hey. Merry Christmas Baby, sure nice? I said Merry Christmas Baby, you sure And I feel like I'm in paradise, alright Well, I'm feeling mighty fine Underneath that mistletoe, that mistletoe, yeah. Santa came down the chimney, mm half -hmm. past three, y'all, mm -hmm. and he left all them good presents for my baby. I said, <laughs> Merry Christmas, baby, should you treat me?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 I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. I know that I changed. I'm nobody else. Maar natuurlijk mag de kerstmuziek ook niet ontbreken, deze uitzending. Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told. And I wanna tell the world before I get too old. And don't remember it. So let's december it and reassemble it. Build the world full of happiness and be on Santa's magic list. Freezing is Shake-up Christmas van Train hier. Ho, ho, ho, it's Christmas time. En dat is het zeker. En er is ook een beetje een switch ontstaan van de kerstfeer in de studio, namelijk. Want nu zitten er ineens mensen op alle microfoons. Van links naar rechts, Mirko. Goedemiddag, ja, een hele goede middag. Mickey, ook welkom bij ZFM. Ja, dankjewel. En Mike is ook weer terug op de vertrouwde plek. Ja, eigenlijk weer. Goedemiddag. Dat is wel een beetje een tijdje geleden, eigenlijk, Mike. Ja, te uh, lang geleden eigenlijk. Niet, ik ja. We dachten eigenlijk heel dit jaar niet, maar toch nog ergens begin in januari zat er toch nog ergens een momentje dat we ja. even uit onze lockdown kwamen en naar de ZFM Studio. Ja. Met een uitzending. Maar goed, we zitten hier vandaag voor de eindejaarsuitzending 2021. En waar gaan we het allemaal over hebben? Dat is natuurlijk wel heel veel. We gaan. Uh, terugblikken, we gaan het over de verkiezingen hebben van de komende keer en van afgelopen jaar. We gaan een quiz spelen, dan nu met jullie drieën. Uh, we bespreken de meest opvallende socials van 2021. We hebben het nog even over het filmjaar. En jullie hebben allemaal jullie eigen muziekmoment meegenomen. En uh, mijn muziekmoment uh, komt ook nog voorbij. En dan hebben we ook nog een fantastisch Formule 1 seizoen gehad. Dus eigenlijk ja te veel op, op te noemen. Welkom in ieder geval alle drie ook in uh, deze uitzending. Om even te beginnen, heel kort, Mirko, als je 2021 in het kort moet omschrijven, wat zeg je dan? Uh, politiek, in mijn geval. Voor jou wel, hè? Ja, ja voor ja. mij wel, ja. ja, ja, ja dat, nou, over dat politieke, hoe jij een lokale partij begon afgelopen jaar, gaan we het zo meteen over hebben. En, uh, en Mike, jij hebt natuurlijk uh, uh, met je films straks uh, nog een dingetje. Uh, ja, zeker veel films gekeken vooral, maar verder best, uh, ja, dat is eigenlijk... We rest gewoon werken, werken, werken dit jaar. Gewoon aanbrengen, ja. dat is elk ander jaar. Maar toch net weer iets anders door corona natuurlijk nog steeds. Je blijft het houden. Ja, precies. En Nicky, uh, jij hebt ook zeker genoten van de Formule 1 dat terugkeerde. Altijd een fan van het circuit. Ja, absoluut. Uh, het was zeker een ervaring om mee te maken. En uh, ik kan ook niet wachten tot uh, volgend seizoen. Uh, met de nieuwe auto's en de, en de nieuwe race hier. Ja. Uh, ik, ben heel, uh, ik, heb, ik kijk er heel erg naar uit in ieder geval. Ja, precies. Straks meer. En dan ook nog even een terug op Zandvoort en dat uh, geweldige kampioenschap van Max, uh, alweer uh, bijna twee weken geleden is dat, maar het lijkt nog gisteren. Goed, hier is Leon Essex. He don't run from nothing, dog. get your soul Just tell him that the break is over Need a, uh, need a, need um, a, need a, couple number ones Need a pack on every song, need me like one with Nicky now Tell a rap nigga I see ya. huh I'ma pop nigga like Beaver, huh I don't fuck bitches, I'm queer, huh But these nigga bitch let me dear. yeah, yeah, yeah, ayy hey, they do it, I ain't fall off, I just ain't release my new shit Trying to sue me You call me Knows But the hood Call me Doobah And this yo. one is for the champion. Ain't lost since I began yo. Funny how you said it was Yeah, yeah I went in and again yo. I told you long ago On the road I got what they waiting for, they waiting for I'm from nothing, dog. Get your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 Haters, token I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. All Wait from nothing, dog, get your souls. Just tell 'em ain't Ja, en ook dit nummer komt weer uit de lijst van 3 voor 12 song van het jaar. De top 200, deze stond op nummer 61. Lil Nessick dus met Industry Baby, die ook... Ja, veel views scoren op YouTube door de interessante stukjes uit die videoclippen, om het zomaar even te kwalificeren. Uh, Mirko, nogmaals goed dat je er bent, want voor jou was 2021 uh, een druk jaar, dat mogen we wel zeggen. En ja, dat was uh, uh, uh, niet, niet omdat je per se druk was met school of andere dingen of met studie, of, uh, maar iets heel relevant voor komende maart. Je hebt namelijk een lokale partij opgericht. Nou ja, ik, ik hè, dat, dat is een groot woord. Um, ik, heb, ik heb denk ik afgelopen zomer had ik echt concreet het idee van... nou ik, ik wil iets in de lokale politiek, iets, iets met lokale politiek ook. Uh, omdat ik bepaalde ideeën kreeg over hè, hoe zou dat lokaal nou anders kunnen. Want er zijn natuurlijk landelijk heel veel discussies over de bestuurscultuur. Uh, er zijn discussies over hè, hoe geven burgers meer invloed. Uh, dus had ik toen ook wat dingen over het papier gezet. Nou Later uh, werd er door de gemeente een soort uh, cursus georganiseerd... Uh, en in die cursus uh, nou ja, waren allemaal mensen die hartstikke geïnteresseerd waren in de politiek. Um, en daar uh, ontstond echt een soort klik met andere mensen die daar aanwezig waren. En die wilden eigenlijk ook lokaal iets doen, lokaal iets veranderen. En nou, we zijn bij elkaar gekomen en zo is er uh, ja, best een mooie groep ontstaan. En we hebben dat ook echt wel samen opgericht in mijn ogen. Want echt iedereen heeft mm -hmm. op heel veel manieren heel veel input gehad in het verhaal. En dat is echt wel een... Uh, ja, ja, ik tot iets moois gekomen in mijn ogen. Inderdaad, om. wat je al zegt, die bestuurscultuur... die, uh, die komt uh, steeds weer terug. En ook in Zandvoort. Uh, ja. Wij kijken wel eens de raadvergaderingen dan... Uh, ja, omdat we onze dinsdagavond goed willen besteden of zo, <laughs> denk ik dan. Uh, maar goed, uh, uh, uh, de, daar zie je ook wel echt de verharderingen... ook in de Zandvoortse politiek. Maar wat is ernaast dus die sfeer die veranderd moet worden... echt nodig voor Zandvoort? Zijn dat woningen? Zijn dat openbare ruimte? Uh, nou ja, wat, wat, wat je heel veel ziet in de politiek... is dat er heel veel... Uh, uh, wordt gekeken naar, naar triviale zaken. En dat is goed, hè? Daar, daar gaat de gemeentepolitiek ook, ook meer over... Dan, dan alle andere lagen van de politiek in Nederland. Uh, maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk heel veel grote issues. Denk dan aan uh, armoede, dat vind ik echt uh, een serieus ding. Uh, de oudere zorg is iets waar ik me zorgen over maak. En tuurlijk, uh, woningnood, absoluut, dat wordt ook meegenomen. Maar we gaan het echt wel uh, breed trekken. Het wordt ja. echt een breed programma. Als ik dan vraag, mag bijvoorbeeld uh, dingen zoals de oudere zorg... Hoe... Kan je daar in de stand van de politiek dan wat noemen? want dat lijkt mij toch een landelijk probleem? Um, ja, nou ja, uh, als gemeente kan je behoorlijk wat doen voor ja, ouderen hoor, Ik heb ook weinig ervaring uh, wat we met politiek, maar dat, dat is ja. al het eerst wat ik dan denk van, ouderen de zorgen, ja. Nou ja, wat, je, wat, wat wij voornamelijk zien, uh, is, is, is wat, wat ouderen die, die, die leiden heel vaak aan eenzaamheid. Ja. Dat, dat is echt een probleem uh, voor ouderen. Het is ook zo dat vaak voor ouderen die uh, misschien andere dingen doen, een andere levensstijl... Dat er, dat er weinig voor ze te doen is op een gegeven moment. Er wordt ook weinig georganiseerd. En dan is bijvoorbeeld aan de ene kant misschien een, een Tiroler avond. En dat vinden ja. misschien een deel van de ouderen leuk. Maar er is bijvoorbeeld een ander deel van de ouderen die zeggen... nou, uh, dat vinden wij niks. En, en je ziet vaak dat er een bepaalde groep ouderen is... die heel erg uh, uh, wordt vergeten. Uh, heel veel ouderen hebben geen uh, mantelzorger... terwijl ze dat eigenlijk wel zouden kunnen gebruiken. Dus op dat soort gebieden... kunnen wij en willen wij ook wel heel veel doen. Ja, En nu begrijp ik het inderdaad wat beter. Ja, dat is inderdaad. Op die manier kan je natuurlijk ook ouderen helpen. Bij ouderen zorg denk ik gauw aan verzorgingsthuis. Maar op die manier kunnen we natuurlijk ook veel ouderen helpen. Ja, en dan gaan we even het rondje maken. Wat is er volgens jou nodig, Mike, in Zandvoort? Dat je meteen denkt van, dit kan echt beter. Het kan ook iets zijn wat je ziet, hè, of zo. Ja, dat vind ik altijd lastig. Kijk, ik uh, hou me er bijna niet mee bezig. Ik zie niet zo snel dingen waarvan ik denk, dat moet echt beter. Misschien kom ik er zo nog op. Is, kan ik hier nog op terugkomen? Kan ik even hierover ja, nadenken? Dat is een heel goed politiek antwoord. Daar komen we zo op terug. Ja, ja, uh, ik ben goed goede politiek correcte antwoorden. <laughs> nee, goed. Ja, je, je ziet natuurlijk de is niet, niet uh, de mooiste van Nederland. Uh, <laughs> en, uh, Hadden we niet een prijs gewonnen dat het de lelijkste was? Serieus? Uh, ja. Ja, ja, ja, volgens mij wel. Ik weet niet. Dat is best knap. Dat is toch best ja. som. Als je dan kijkt naar dorpen dorp, en veel dingen... En dan is het de, de lelijkste boulevard van het land. Nu moet ik wel zeggen, dat, dat is niet mijn mening. Ik, ik vind het ook wel weer meevallen. Maar ja. inderdaad, er moet wel wat aan gebeuren. Ja, nee, dat natuurlijk. is inderdaad wel een dat dingetje. Ja, ja, want ik moet zeggen, jammer niet het mij laatste, toevallig gezien, de, de, wat plannen voor de boulevard. En ik dacht echt van: oh ja, want Jammer, die zei heel goed tegen mij: van ja, de boulevard, daar is eigenlijk niks. En toen ben ik erover nagedacht. denk ik: vind ja, dat klopt eigenlijk wel. Want wat zit daar nou? Ja, je hebt het Holland Casino en verder. Nou ja, ja. Wat, ik, wat ik zelf voornamelijk mis in Zandvoort. En ik, wat ik heel leuk vind, dat hebben ze in Saandam uh, heel goed gedaan, bijvoorbeeld. Daar hebben ze ja. echt die stijl van die Zaanse huisjes... hebben ze op een moderne manier uh, toegepast op het centrum. Ja. En daardoor heeft dat centrum een hele unieke uitstraling. Ja. En, en of je dat nou mooi vindt of niet, dat, is even, dat staat even ter ja. discussie. Maar ik, persoonlijk vind ik het wel leuk dat het daardoor wel opvalt. Het is wel echt een andere stad geworden dan andere steden. En wat, wat mij nou zo ontzettend leuk zou lijken... en ik, dat is ook wel iets waarvan ik denk... Van, nou, dat, dat zou, zouden, zouden wij als partij best wel wat voor kunnen en, en willen doen... als inwoners daar behoefte aan hebben... Is, uh, kunnen wij niet met die zandvoortenstel die er is? Hè? Er waren ja. een ontzettend mooie huizen, ook nog steeds in Zandvoort. Ik vind uh, wat je op de uh, Prinsessenweg ziet... dat vind ik een ontzettend uh, mooi nieuwbouwproject... Zeg maar, waarin, je, waarin echt gewoon een beetje dat Zandvoort naar ja. boven komt. Ja. Het zou mij zo mooi lijken als dat ook op die boulevard terugkomt. Ja. Dat lijkt mij echt... Uh, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. En uh, Mickey, als jij rondkijkt in Zandvoort, wat denk je dan? Ja, uh, ik moet zeggen, ik vind het nog wel... Uh, Best mooi om hier te wonen. Zeker in de zomer met het strand. Ik studeer nu in Eindhoven, dus um, dat is nogal een eind hier vandaan. Dan heb je ook geen strand of zo. Dus ik, uh, als ik dan hier in de zomer zo rondkijk uh, naar, de, naar de boulevard, dan vind ik dat toch wel. heb ik toch wel iets van, ja, het is eigenlijk best wel veel mazzel om uh, hier te wonen aan het strand. Zeker. Ja, ik denk trouwens wel, nu, nu we het hebben over dingen die beter kunnen. Ik vind wel heel erg dat het in de zomer, dat merk ik wel heel erg, dat. De, de, de wegen, de ingangen naar Sands zijn al wat heel druk. Dus misschien moet er toch beter ja. beleid komen. Met, met bijvoorbeeld dat het openbaar vervoer wat meer. Want we zagen dat het met de Formule 1 eigenlijk heel erg ja. goed ging. Ja. Iedereen met de trein en de wegen zijn gewoon voor bewoners toegankelijk. Dan ga ik toch denken: is er een iets minder extreme vorm daarvan. ook niet iets voor gewoon in de zomer op de, de warme dagen? Dat is, ja. dat is iets wat ik denk: dat kan wel beter. Want dat is ja. toch eigenlijk het enige ja. wat je hebt als je in Zandvoort woont. Je komt er gewoon niet in uh, ja. als het 30 graden is. En ja. dat, is eigenlijk natuurlijk, dat klopt niet helemaal. Dat je Als bewoner met de trein moet een beetje anders. Je het dorp niet inkomt tenzij een uren in de file staan. Ja, dan heb je weer iemand op de slaan voor je... die, uh, hè, die ja. zich lekker aan het snijslimiet houdt. Dus dan uh, het schiet het ja. ook niet op. Ja, ja. ja. Dat is, uh, ja ik, nee, ik denk ook wel dat de politiek uh, het daarover eens is. Hoor. Dat, ja. dat ze daar wel iets mee willen doen. Ik, ik, volgens mij zijn bijna alle partijen er wel over eens... van er moet iets gebeuren ja. aan de infrastructuur ja. richting Zandvoort. Dat ja, is wel het nadeel natuurlijk, want het is ook een beetje afhankelijk... van de, de omringende gemeenten natuurlijk. Want ja. Bedoel, ja. Ja, ja, de, de zeeweg, dat is niet alleen maar Zandvoort. Dat is natuurlijk absoluut. ook, uh, geloof Bloemendaal. ik, uh, Bloemendaal inderdaad. Ja, ja en het ook nog ja. voor een deel Haarlem natuurlijk. Ja, dus, uh, precies. En uh, toevallig is uh, Bloemendaal altijd een beetje een uh, vervelend... Uh, vervelend broertje van Zandvoort. Dus uh, dat is ook weer iets uh, om de, naar uit te kijken... in de Zandvoortspolitiek. Maar inderdaad nog even terugkomen... op wat Mickey zei. Het is natuurlijk wel echt... een soort voorrecht om in Zandvoort te wonen. En daarom is Absoluut. het ook belangrijk dat jongeren daar kunnen blijven wonen. Uh, dat denk ik althans. En uh, dat er veel meer moet ingezet. Ik heb gezien, de afgelopen raadsvideo is volgens mij... pas voor de eerste keer echt gekomen voor jongerenwoningen. Ja. Want wat uh, vroeger was, is... Uh, dat er maximaal één... Uh, of minimaal één woning aan de jongeren uh, moest worden toebedeeld bij een woningbouwproject. Nou, dat is nu al. Eentje maar? Uh, ja, dat is dat nu is al naar 25% nee. naar na eigen inwoners, eigen starters. Dat zijn niet per se jongeren, maar wel mensen die beginnen met wonen. Dus mm -hmm. uh, dat zijn de goede ontwikkelingen in ieder geval de afgelopen tijd. Uh, Merk, nog één keer jouw voorspelling van het aantal zetels voor zee. Ik denk dat wij drie of vier raadsplekken kunnen halen. En dat, ja, dat is best veel, hè? want we hebben er 17. Ja. Absoluut. Ambitieus? Ja, nou ja, noem het ambitieus. Ik, ik denk dat wij een, een goede boodschap hebben. Ik denk dat wij een duidelijke structuur hebben met onze partij. En ik hoop ook dat tegen de tijd dat we dat partijprogramma van ons bekend maken... dat iedereen dat uh, gewoon rustig zelf bekijkt naar er zelf een oordeel over velt. Ja. En uh, ja, ik geloof in dat als wij dat goed uitdragen en ons gewoon goed blijven inzetten... om dat hard te maken, uh, dat uh, ja, mensen dat ook zullen zien. Dus uh, zeker. Zeker. En om een beetje, we gaan natuurlijk richting de kerst. Uh, en daarop heb jij ook een nummer meegenomen. Die Zeker. Me, die, die me eigenlijk... Ik, ik luister hem natuurlijk afgelopen week een paar keer... omdat ik hem voor het programma uh, plande. Uh, het, het doet me denken aan een vertaling. Of zeg ik dan iets gek? Klopt. Ja, het is een, een, een heel lief Maltese uh, kerstliedje. Oh, echt christelijk. Echt over de geboorte van Jezus. Maar ik vind het gewoon een heel mooi nummer. En ik denk, ja, het is een kerstliedje... maar het is ook niet iets wat je al honderd keer hebt gehoord in Nederland. Dus het leek mij leuk om hem... Uh, in te zenden. Ja, dat is fijn. Ja, is ja. anders. Ik ben benieuwd. Een, een keer wat anders. We gaan inderdaad luisteren naar het nummer Nini Latibix yet van Amber. Ja, de, de, de artiestennaam is dan weer wat makkelijker, zullen we maar zeggen <laughs> uh, En het gaat over de, de hergeboorte van Jezus. Uh, nou ja, misschien uh, wordt er ook wel nieuwe politiek geboren in Zandvoort. Wie weet het?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 De kerstfeest Kevin. <laughs> ja, daar waren Kevin Reiners en uh, Sasha El Eliane met het nummer In de Kast met Kerst. En die zetten wel de toon voor de kerst queer muziek, om het zomaar weer even te benoemen. Um, we zijn al aan het einde gekomen van het eerste half uur, moeten we dan nu zeggen. En van het derde uur van uh, ZFM 2021... Uh, Mike, welk nummer hebben we zo op het uh, programma staan? Uh, we hebben zo direct het nummer Merry Christmas van Ed Sheeran en Elton John. Dat is toch wel mijn kersthit van het jaar, denk ik. Eindelijk wil ik een keer een kerstnummer wat echt lekker kerstachtig voelt. Niet zo geforceerd. Ik denk dat het ook wel terug blijft komen de komende jaren, hoop ja, ik. Ja, precies. Dat zometeen zo meteen als uh, opening van het dan alweer vierde uur van deze uitzending. Maar eerst uh, gaan we nog even naar uh, onze Sia. Met het nummer Snowman. Al, jullie alle wel bekend, denk ik. Don't Nee I'm slow. ook. my own. Who got if you can't catch me If you can't catch me